Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Door het hele land wordt er druk gestemd. Veel lijsttrekkers hebben het ingevulde stemformulier al in de container gegooid. En ook in Den Bosch is er al flink gestemd. Deze man was er vroeg bij. U bent er vroeg bij? Ja, ik ga skiën, dus uh, ik had bekeken om um, 6 uur wie er morgens uh, kon stemmen. Okay. En nu rijden we lekker door naar Oostenrijk, dus okay. maar eerst even stemmen. Ik vind het gewoon heel belangrijk om... Uh... Ja, op te komen voor waar jij voor staat. Waar is u net op gelet bij het stemmen? Uh, dat ik het goede vakje in heb gevuld. Ja. Er zijn ook een paar bijzondere stembureaus geopend vandaag. Zo kun je stemmen in Madurodam, in het anne Frankhuis of op het podium van 013 in Tilburg. De minister van Buitenlandse Zaken, Bruin Slot... vindt het goed nieuws dat er een staakt het vuren is afgesproken... tussen Hamas en Israël. In de deal is ook opgenomen dat Hamas... een deel van de Israëlische gijzelaars vrijlaat. Bruinslott hoopt dat hulpgoederen nu ook snel de gazastrook in kunnen. Volgens correspondent Nasra Habib Allah wordt binnen 24 uur bekend wanneer het bestand ingaat. En dan zal ook duidelijk worden wanneer die eerste vrijlatingen uh, zullen zijn. Uh, wat we wel weten in ieder geval wat die gijzelaars betreft is dat die in groepjes vrijgelaten zullen worden. Dus voor elke 10 grijzelaars uh, verlengt Israël het bestand met 24 uur. En bij veel mensen vliegt het geld deze dagen de deur uit. Black Friday is pas komende vrijdag. Maar veel winkels zijn al een tijdje aan het stunten met de prijzen... zegt deze vergelijkingssite. De periode lijkt weer ietsje langer te worden. Het is lang geen Black Friday meer en ook geen Black Friday week. Maar eigenlijk Black Friday anderhalf, twee weken. Uh, voor, voor Waar wij naar kijken, dus naar voor elektronica zien we bijvoorbeeld... dat, dat bol.com en Amazon, die zijn al eind vorige week begonnen... Met het, met het online zetten van al hun deals. Dus ja, die periode wordt langer en ook omdat... Uh, uh, die, die winkels die willen gewoon ook natuurlijk dat je geld bij hen uitgeeft. Hij zegt dat je wel goed moet checken of het echt aanbiedingen zijn. Sommige sites gooien de prijzen eerst omhoog... om daarna te doen alsof ze met een scherpe prijs komen. En het weer nog fris en op veel plekken behoorlijk grijs. In het zuiden en zuidoosten is er af en toe wel wat zon. Het wordt maximaal 9 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De beste, de beste, de beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens hier naar van. Hier naast mij staat zuster Lobby Ze beet wel geen nagels, maar had toch slechte kiezen. Maar op een dag nam ze een heel wijs besluit. Ik stop met snoepen en eet alleen nog maar fruit. Je bent de beste, ben de vol, beste, de beste, beste, oh je ben bent de mooiste, van de mooiste, kijk eens je meester ervan. Broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje het monster verjaagd.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 Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de bovenste, de beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je luistert ervan. Mijn vrienden en vriendinnen, begraaf de misverstanden. Schep vreugde in het leven, met allebei je handen. Niemand hoeft alleen of verdrietig te zijn. We maken het samen en zingen ons refrein. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de bovenste, beste. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus wilt ervan. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste.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 Troubadours zijn artiesten die zichzelf begeleiden op een snaarinstrument en songs zingen over verschillende onderwerpen. In deze aflevering aandacht voor troubadours uit eigen land, België, Frankrijk en Duitsland. Dat was Dimitri van Toren met Jij Bent de Mooiste. Hij was vooral in de jaren 70 en 80 succesvol met liedjes over liefde, vrede, natuur en spiritualiteit. Hé, hey, kom aan en een lied voor kinderen behoren tot zijn bekendste werkjes. Staan En loop me achterna door de straat of het plein met je tingeltamboerijn, met je anti je laatste geld, je haren in de wind en alles wat je vindt en wie je ook bent, koningin of president, wijs kan de vinger rond het hoe papa bent. Iedereen mag mee, ook het feestcomité, alle clubje, alle op partij, alles goed erbij. Kom maar, loop me achterna met je griep en hernia niet te fleeuwen. Snel Met je pingpongspel, met je loens in de blik Naar de vrouwen in een dik Je allerbeste raad en je dronken kamera. Ja. Ik kon nou, naar ons gaan Met een warme liefde Met twaalf tankartbottes en de plom zonder naam Met het mes op je keel, met mijn partendeel. Je vuur en je vlam en de hele ratteplan je. Yeah. Rijn weg met de vijand naar zijn houten kanon Met toeters en met ballen aan een hele grote trom Met gevoel voor cool, wat humor en de dorpsharmonie De hoop op de vrede, met weet ik al niet wie Dus kom nou we gaan mee, ook al heb je geen idee Van de straat waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon Naar mijn tuin, naar mijn huis, altijd is er iemand thuis Naar mijn achterbalkon daar ligt ze nog altijd in de zon.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 met een muziektent op de markt en een levend grote speeltuin over de vogels in het park. Didi di di di di di di day day dum. Didi di di di di di Didi di di di di di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 en je hoort na al die jaren, wie niet te weg is, is gezien. Die die die die die die dei dei doon. Die die die die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 Vier vleugels, men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verstomd. Georges Moustaki was een Franse zanger en componist van Grieks-Joodse afkomst die zichzelf begeleidde op een akoestische gitaar en chansonsong over verschillende onderwerpen, vaak met een poëtische en humoristische inslag. Hij schreef en componeerde al zijn songs zelf en had invloed op veel andere artiesten. Il y avait un jardin was de eerste chanson. Rien de déjà vu ou déjà entendu la, la, la, la, la, la, la, la. Il y avait un jardin, une maison des arbres Avec un lit de mousse pour y faire l'amour Roulant, sans une vague. Venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom La la la, la la la Il y avait un jardin qu'on appelait la terre Il était assez grand pour des milliers d'enfants Il était habité jadis par nos grands-pères Qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents La, la, la, la, la, la. Où est-il ce jardin Où nous aurions pu naître Où nous aurions pu vivre Insouciants et nus Où est cette maison Toutes portes ouvertes Je que je ne trouve plus. solitude is een van Moustakis meest persoonlijke en ontroerende songs, waarin hij de eenzaamheid bezinkt als een trouwe vriendin, die hem vergezelt en troost. Hij zingt over hoe hij zich afzondert van de wereld, maar ook over hoe hij soms verlangt naar gezelschap en liefde. Voor avoir si souvent dormi, avec ma ja. solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas Fidèle comme une ombre Elle m'a suivi ça et là Aux quatre coins du monde Non Je ne suis jamais seul Avec Ma solitude Quand elle est au creux de mon lit Elle prend toute la place Et nous passons de longues nuits Tous les deux face à face Je ne sais vraiment pas jusqu'où Ira cette complice Faudra-t-il que j'y prenne goût je réagisse, non, je ne suis jamais seul. Avec ma solitude, paraît-il, j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie. Des ailes, des âmes. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec. Solitude, non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. In zijn bekendste chanson, Le Metek omschrijft Moustaki zichzelf als een Metek, een buitenlander of een bastaard. Hij zingt over zijn identiteit, zijn afkomst, zijn liefde en zijn vrijheid, op een trotse en zelfbewuste toon. Avec ma gueule de Météc, de juif de patre grec.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 Sans jamais assouvir sa faim, Avec ma gueule de métec, De juif errant, de patre grec, De valeur et de vagabond, Avec ma peau qui s'est frottée Au soleil de tous les étés Et tous ceux qui portaient jupons.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 Nous ferons de que Triple Play Songs waar de nostalgie van afdrijpt. Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef mijn ogen uit Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef mijn ogen uit Ik kon het niet geloven, maar voor de vensterruim Viel zacht naar beneden, de eerste sneeuw mijn mama kwam naar boven, het is tijd om op te staan. Mijn mama kwam naar boven, kom trek je kleren aan. Mama, lieve mama, kijk eens naar beneden. Ga je met me mee, in de eerste sneeuw? Wees naar omhoog en kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken. Ik wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen. Ik voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Ik voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Waar is mijn wollen muts nu, waar is mijn dikke sjaal Waar is mijn wollen muts nu, waar is mijn dikke sjaal En ergens in de kelder ligt toch nog die sleep, papa moet me duwen door de eerste sneeuw.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 Twintig jaren later, heb ik geen zin om op te staan. Nu twintig jaren later, kijk ik weer uit de traan. Mijn mama zal niet komen, mijn mama is lang dood. Ze ligt al lang beneden in de eerste sneeuw. Kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken. Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen. Voel me zo alleen in de eerste sneeuw. Voel me zo alleen in de eerste sneeuw. Jan de Wilde is een Belgische zanger, muzikant en cabaretier. Hij zingt in het Nederlands, het Frans en het Engels... over ironische, absurde en soms controversiële onderwerpen. De eerste song ging over de eerste sneeuw. En vervolgens gaat het over joken. Met tenslotte een vrolijk lentelied. Je witte je aan, toelaat nu maar je werk, de drommel mag het halen Waai de grijze dagen uit je mooie hoofd Ik neem alles op mee, ik zal het wel betalen Je hebt het me zo lang al beloofd okay. Trek je witte jukje aan Jokken, jokken, wip de schoenen van je voeten Haast je, haast je, of de wolken zijn ons voor Laat die lamme sokken en kom gauw mee naar buiten Luister naar de wereld en kijk naar mij zomer en de zon staan dagen te fluiten, laten we de weegtjes even vrij. Jokken, jokken, de schoenen van je voeten, haast je, haast je, of de wolken zijn ons voor. Met oorlog en vrede, jokken, jokken met je witte jukje aan. We zijn nu ver genoeg, geen mens zal het nog merken. Het wit van je kleedje of het roze van je huid. Weet je wat we doen? We doen aan goede werken. We vrijen het geweld de wereld uit. Joke, jokken, ik word gek of ik ben dronken. Kom nou trek je witte jukje uit Astrid Nijg is een Nederlandse zangeres en componiste... die bekend is geworden door haar hit Ik doe wat ik doe in 1974. Ze was getrouwd met Leonard Nijg, een bekende tekstschrijver... met wie ze ook veel samenwerkte. Tegen Beter Weten In is haar eerste bijdrage. Ik was klein en ons tuintje was de wereld Een zandbak met een schutting eromheen Wat erachter was, dat mocht ik zelf verzinnen Een grote tuin vol bloemen en een zon die altijd scheen En dat bleef zo, al ontdekte ik ook later Dat er niets was dan wat onkruid en wat puin want de werkelijkheid heeft immers niets te maken Met die zelfbedachte, echte bloementuin Van de wereld was die schutting wel het einde Van mijn eigen wereld was zij het begin En daar bleef ik in geloven Tegen beter weer in. Op het lyceum zat ik jarenlang gevangen Als een vreemde vage vlinder in de klas In mijn dagboek schreef ik wilde toekomst dromen Want na het eindexamen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 van iets beters en iets nieuws steeds het begin. En daar bleef ik in geloven, tegen beter weten in. En zo kwam ik steeds bij weer een nieuwe schutting. Met daarachter weer een ander paradijs. En steeds bleek dat weer een veld vol distels. En zo werd ik langzaam ouder en heel erg langzaam wijs. Maar al ben ik dan toch wat men noemt volwassen. En schuttingen, daar kijk ik overheen. Wanneer ze zeggen, eens wordt alles anders. En eens, dan worden alle mensen één. Er is geen einde aan het laatste einde. Er is alleen een eeuwig nieuw begin. Dat zal ik dan onmiddellijk geloven. Er is geen einde aan het laatste einde Er is alleen een eeuwig nieuw begin Dat zal ik Astrid is een contra-alt, wat betekent dat ze een zeer lage stem heeft... en dat was duidelijk te horen in haar eerste zong. En ook in Alleen is maar alleen en haar grootste succes, ik doe wat ik doe. In België kreeg Astrid meer waardering dan in ons land. Hij slentert over het oude plein, de toren slaat het halve uur... En in de verte lokt de schijn van het rode licht van het avontuur. Een meisje wenkt hem, kom erin. En hij blijft staan, kijkt even op. Dan loopt hij door, hij heeft geen zin in haar berekende kop. Toch aarzelt hij bij elke ruit. Een vrouw kan mooi zijn in dit licht. Toch zoekt hij niet de mooiste uit. Maar eentje met een lief gezicht. Ze lijkt op haar. Van donker Amsterdam, geen mens om mee te praten Hij heeft zoveel verlaten en hij gaat nergens heen Alleen is maar alleen Hij krijgt geen liefde voor zijn geld Maar wel de schijn van een moment van tederheid Dat dubbel telt wanneer je altijd eenzaam bent en ze is echt en naakt en warm, ze fluistert, lieverd kom en blijf. Hij streelt de holte van haar arm en zoekt beschutting bij haar lijf. Heel even met zijn ogen dicht, denkt hij weer terug te zijn bij haar. Dan kijkt hij op, een vreemd gezicht. Het is niet waar, het is niet waar. Hij loopt langs de krachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten Hij heeft zoveel verlaten En hij gaat nergens heen Alleen is maar alleen De lucht wordt blauw als porselein Het laatste rode licht gaat uit Bij het fluiten van de eerste trein Als zij de deur achter hem sluit daar staat hij op de stille gracht, verdwaast en suf en dichtgeklapt. En zonder dekking van de nacht, voelt hij zich weerloos en betrapt. Dan loopt hij verder en hij gaat een hoek om en weet niet waarheen. Door weer een andere stille straat en voelt zich meer dan ooit alleen. En zonder hand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 en niet bij je vrouw, ach kom nou, we doen wat we doen. Ik heb mijn moeder laatst een reiskadeau gegeven, anders had ze dreigend zuster nooit gezien. Die tien jaar terug naar Canada ging voor het leven, ik mag de ziel nou helemaal graag gelukkig zien. En met mijn sussie ben ik kleren wezen kopen, ze is pas twaalf.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 doen we. Op zijn Frans of plaatjes kijken, toe wees je stof. Of heb je al niets meer naar nou, jou vooruit? Wat kan het me ook schelen? Toe, kom maar hier en geniet maar eens een keer. Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Toen ook dit aan jou, waarom jij hier doet en niet bij je vrouw. Ach kom nou, we doen wat we doen. Ach kom nou, we doen wat we doen. De Duitse troubadour Reinhard Meij is sinds de jaren 60 actief. Hij staat bekend om zijn maatschappelijke en persoonlijke teksten, die hij zingt met een warme en expressieve stem. Hij begeleidt zichzelf meestal op een akoestische gitaar, maar gebruikt soms ook andere instrumenten, zoals piano of accordeon. vrijdag" Freitag, deen e is een humoristische en ironische song waarin hij de pech beschrijft die hem overkomt op een vrijdag de 13e. La Lalalalalalalalalala Es rappelt am Briefschlitz, es ist vierte nach sieben Vormales in der Welt sind meine Latschen geblieben Und am Kopfkissen nicht und auch nicht im Papierkorb Dabei könnte ich schwören, die waren gestern noch dort Also daneben nicht, dann geh ich halbbarfuß Meine Brille ist auch weg Liegt sicher im Abfluss der Badewanne wie immer. Nun, ich sehe auch gut ohne. Und die Brille hält länger, wenn ich sie etwas schone. So tab ich zum Briefschlitz durch den Flur unwegsam. Falle über meinen Dackel auf ein Telegramm. Ich lese es im Aufstehen mit verklärter Miene. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. la La, la, la, la, la, la, la, la Noch sechseinhalb Stunden, jetzt ist es halb acht Vor allen Dingen ruhig Blut und mit System und mit Bedacht Zunächst einmal anziehen, Alt, vorher noch waschen. Da finde ich die Pantoffeln in den Schlafanzugtaschen. Das Telefon klingelt, nein, ich schwöre, falsch verbunden. Ich bin ganz bestimmt nicht Alfons Scheck, Noch viereinhalb Stunden den Mülleimer raustragen, zum Kaufmann gehen. Kopfkissen neu beziehen und Knopf an Hosen nähen. Die Stecke wechseln ist ja total zerrissen. Hat wahrscheinlich der kriminelle Dackel auf dem Gewissen. Und wahrscheinlich war der das auch an der Gardine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Zum Aufräumen ist keine Zeit, ich stecke alles in die Truhe welche Hemden, so, jetzt hab ich Ruhe Halt, da fällt mir ein, ich hatte ihr ja fest versprochen An dem Tag, an dem sie wiederkommt, wollte ich ihr etwas kochen Obwohl ich gar nicht kochen kann, ich will es doch für sie versuchen Ich hab auch keine Ahnung vom Backen und backe trotzdem einen Kuchen Ein Blick in den Kühlschrank Drin steht nur mein Wecker, nochmal runter zum Lebensmittelladen und zum Bäcker. Rein in den Fahrstuhl und Erdgeschoss gedrückt. Der Fahrstuhl bleibt stecken, der Dackel wird verrückt. Nach drei Viertelstunden befreit man mich aus der Kabine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Lalalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalalala Den Dackel anbinden vom Laden, aber mich lassen sie rein. Ich kaufe irgendetwas zu essen und drei Flaschen Wein, eine Ente dazu. Ich koche Ente mit Apfelsinen, für den Kuchen eine Backform, eine Handvoll Rosinen. Darf für 20 Pfennig mehr sein, im Stück oder in Scheiben. Ist mir gleich, ich hab das Geld vergessen, würden Sie es bitte anschreiben. Ich pack alles in die Tüte, Vorsicht, nicht am Henkel anfassen, sonst reißen die aus. Na, ich werd schon aufpassen. Rabatz vor der Tür, der Dackel hat sich losgerissen und aus purem Übermut einen Polizisten gebissen. Da platzte meine Tüte und es rollt die Lawine. Ankommen Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Ankommen Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Sind Sie der Halter dieses Dackels? Bitte mal Ihre Papiere. Das ist mir besonders peinlich, weil ich Papiere immer verliere. Ich schimpfe, ich weine, ich verhandle und lache. Das kennen wir schon. Kommen Sie mit auf die Wache. Um die Zeit müsste die Ente schon seit 10 Minuten braten und vielleicht bin mir der Kuchen ausnahmsweise geraten. Und ich sitze auf der Wache und das ausgerechnet heute. Dabei habe ich mich so unverschämt auf das Wiedersehen gefreut. Vielleicht ist sie schon da und ist öft met hier keiner. Het is 20 na 4. Het is alles een eimer. Daar valt mijn Blick op den kalender en dan trifft mich der Schlag. Het is vandaag de 12e en donderdag. des Ook als de dag van toen is heel bekend. En met goede nacht, vrienden, heb ik een passend slot te pakken.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 was ich noch zu sagen hätte dauert eine zigarette und ein letztes glas im stehen nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken